Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Bloedbad bij bevrijdingsactie Algerije. Dijsselbloem bevestigt Europese kandidatuur. En Vira-dienstregeling stopgezet na beschadigingen. Een poging van het Algerijnse leger om een eind te maken aan de gijzeling... bij een gasveld in de woestijn lijkt te zijn uitgelopen op een bloedbad... Wat er precies is gebeurd is onduidelijk en ook over het aantal doden komen tegenstrijdige berichten. Militairen zouden met helikopters een aanval hebben uitgevoerd op het gebouwencomplex waar tientallen werknemers van BP gevangen gehouden worden. Een van de ontvoerders heeft aan een persbureau in Mauritanië gemeld dat meer dan 30 gegijzelden en ongeveer 15 kidnappers zijn gedood bij de actie. Ook tv-zender Al Jazeera heeft bronnen gesproken die dat bevestigen. De auto's van de terroristen zouden door militairen kapot zijn geschoten... zodat ze niet weg kunnen. Een deel van de gegijzelde werknemers wist vanochtend te vluchten. Een lokale bron heeft tegen Britse persbureau Reuters gezegd... dat 180 werknemers wisten te ontkomen. Minister Dijsselbloem stelt zich kandidaat om voorzitter te worden van de Eurogroep. Dijsselbloems naam wordt al weken genoemd... maar hij hield zich tot nu toe steeds op de vlakte. De minister zei dat er voldoende steun voor zijn kandidatuur lijkt te zijn... en dat het voorzitterschap zeer in het Nederlands belang is. Als Dijsselbloem inderdaad wordt benoemd... zal staatssecretaris Wekers de Nederlandse zetel in de eurogroep overnemen. De meerderheid van de Kamer steunt zijn kandidatuur. PVV en SP zijn tegen. PVV-woordvoerder Van Dijk diende een motie in... waarin staat dat Dijsselbloem de functie niet moet aanvaarden... en dat hij anders moet opstappen. Behalve de PVV steunt geen enkele partij die motie. Syrische activisten zeggen dat strijders die loyaal zijn aan president Assad... een bloedbad hebben aangericht in het dorp Hazwiyeh, niet ver van de westelijke stad Homs. Er zouden meer dan 100 mensen zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. De groep zou huizen in brand hebben gestoken en inwoners hebben doodgestoken en doodgeschoten. Het zou op dinsdag zijn gebeurd, maar vandaag bekend zijn geworden. Slachtoffers in Hazwiyeh zouden allen soenieten zijn. Aanvallers zouden uit het nabijgelegen dorp Masra komen, maar vooral shiiten wonen. Soenieten vormen een meerderheid in Syrië... maar het bewind in Damascus bestaat voornamelijk uit Alevite... een Sjaïtische stroming. De internationale hogesnelheidstrein Vira... tussen Amsterdam en Brussel rijdt vandaag niet meer. De NS zegt dat drie treinen zijn beschadigd op hun reis. Het voorzorg is besloten om geen Vira-treinen meer te laten rijden... over het traject. De drie treinen liepen beschadiging op aan het plaatwerk onder de trein. Daarop hebben de spoorwegen de hogesnelheidslijn... tussen Rotterdam en Antwerpen geïnspecteerd... Maar het is nog steeds niet duidelijk waardoor de treinen zijn beschadigd. Sinds de start in december kampt de Vira met storingen en veel vertragingen. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie... zijn het eens geworden over een trainingsmissie naar Mali. Dat is bekendgemaakt in Brussel, waar de ministers hebben overlegd. De verwachting is dat er zo'n 250 trainers naar het West-Afrikaanse land gaan... om het Malinese leger op te leiden. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... was een van de ministers die hamerde op een snel besluit. Of Nederland ook trainers stuurt, is nog niet bekend. De bonden praten weer met minister Opstelten over de politie-CAO. In november stapten ze uit het overleg over de vorming van de nationale politie. Ze zeiden dat afspraken onvoldoende werden nagekomen. maar Nu is er weer voldoende vertrouwen tussen de partijen om verder te praten. En het overleg begint morgen. De politicoloog en PVDA-prominent Jos de Beus is overleden. De afgelopen 13 jaar was hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. De Beus werd tijdens een studie politicologie in de jaren 70 lid van de PVDA... en groeide uit tot een invloedrijk partijideoloog. Jos de Beus is 60 jaar geworden. De asbestbesmetting in de Utrechtse wijk Kanalen-Eiland... heeft woningcorporatie Mitros tot nu toe tussen de 5 en 6 miljoen euro gekost. Kosten bestaan onder meer uit hotelovernachtingen... de huur en inrichting van tijdelijke logeerwoningen... beveiliging van de buurt en onkostenvergoedingen voor kleding en reizen. Bedrag kan nog oplopen, want bij de corporatie uit Utrecht... zijn talloze claims binnengekomen. Gaan we naar het weer vanavond. Enkele opklaringen. Het vriest op de meeste plaatsen matig. Morgen is het bewolkt met temperaturen onder het vriespunt. Zeer lokaal kan wat motsneeuw vallen. In het weekend maakt het zuiden de grootste kans op een beetje sneeuw. De meeste zon in het noorden en het blijft vriezen. AWB verkeersinformatie Op de meeste wegen is het niet drukker dan gebruikelijk op donderdag. Dat geldt niet voor de A6 en de A16. In totaal staat er 100 kilometer file. Op de A6 van Lelystad naar Emmeloord staat voor de Ketelbrug 5 kilometer. Dat komt de wegwerkzaamheden. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 11 kilometer. Het wegdek is daar beschadigd. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Rotterdam kan beter via de A29 richting het zuiden rijden. Op de A73 richting Nijmegen staat tussen Vierlingsbeek en het Rijkenvoort 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht en dat komt door een spoedreparatie aan de weg.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 Of ga naar www.ouderenombudsman.nl. De Ouderenombudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Nu, naar Sint Maarten, voor maar 699 euro. Sint machtig. Het NOS Radio 1 Journaal, met Tim Overdik. 7 over 5, goedemiddag. Hij wil, minister Dijsselbloem van Financiën... hij wil voorzitter worden van de Eurogroep. Moet nog wel Frankrijk overtuigen... voordat het maandag eventueel kan worden bekrachtigd. Maar hij wil, dat zegt hij nou zelf ook officieel. Straks kijken we naar de kansen van zijn kandidatuur... die hij bevestigde in de Tweede Kamer. Eerst het nieuws uit het Afrikaanse land Mali. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie... zijn het eens geworden over een trainingsmissie naar Mali. De verwachting is dat er zo'n 250 trainers naar het West-Afrikaanse land gaan... om het Malinese leger te trainen. Ondertussen voert Frankrijk al een paar dagen strijd... tegen de islamitische opstandelingen die het noorden van Mali bezetten. Elke dag komt er nieuw Frans materieel aan in de hoofdstad Bamako. Zo zag Afrika-correspondent Koert Lindijer bij het vliegveld. Op weg naar de basis van het Malinese leger... Bij uh, de luchthaven. Ibrahim, uh, komen we erin? Zo, is een beetje complicated, caused by the checkpoint, by the entrance. We worden hier uh, tegengehouden bij de poort van het, uh, het kamp van het Malinese leger, want we hebben toestemming no nodig van de Franse generaal om hier binnen te komen, en dat nummer hebben we even niet. Dat zegt toch wel wat dat toegang tot het Malinese leger alleen mogelijk is met toestemming van de Fransen. En ze zeggen dat we de autorisatie van de Franse kapitein nodig hebben... om krijgen naar de Malian Air Force basement Nu het je wacht is de woordvoerder van het Franse leger uh, gearriveerd bij de poort. En hij heeft tegen de Malinezen gezegd dat wanneer er journalisten komen... dat ze dan eerst hem moeten bellen en dan mogen de Malinezen de journalisten uh, door, uh, doorlaten. We rijden nu de basis op van het Malinese leger. Het is eigenlijk onder controle is gevallen. Van het Franse leger. Op de luchthaven van Bamako komt een nieuw toestel aan. Een gigantisch groot transportvliegtuig. Een Antonov. Hier kan je een half flatgebouw volgens mij in, uh, in opbergen. En zeker helikopters. Ik zag vier gevechtsvliegtuigen. Mirages van de Fransen. Ik zag Puma helikopters. Ik zag Tiger helikopters. Allemaal materieel van de Fransen om het offensief hier te bij te staan. Bovendien, zo is ons vandaag verteld, komen ook vandaag, zo niet vandaag dan morgen, de eerste Nigeriaanse troepen aan. Hier op de luchthaven wordt alles gecoördineerd. Behalve dat er bommenwerpers opstijgen in Frankrijk en in N'Djamena, de hoofdstad van Tjaart. De meeste stijgen hierop en van hieruit wordt het offensief door de Fransen geleid. Ik loop nu naar de vliegtuigtrap toe van dit gigantische vliegtuig. En kijk wat er uitkomt. Vooralsnog komen er een paar hele witte Russen uit, volgens mij. De Franse soldaten hebben verbrande neuzen hier. Kennelijk waren ze niet eerder in Afrika of hebben ze geen zonnebrandolie meegenomen. Uh, nu gaat de neus open van dat gigantische Russische transportvliegtuig. ingehuurd door de Franse luchtmacht. En inderdaad, stukken helikopter- of stukken gevechtsvliegtuigen zie ik daar in de buik van dat grote toestel grote groepen Franse soldaten staan hier ook wat Malinese soldaten die staan wat beteuterd op afstand uh, te kijken die hebben hier niet veel uh, uh, te zeggen en uh, de woordvoerder van het Franse leger vertelde benadrukte ook dat we vooral moesten begrijpen dat dit een operatie is onder Franse vlag onder uh, bevel van uh, het Franse leger. En hoewel het Malinese leger wordt geholpen, staat het Franse leger hier niet onder bevel van het Malinese leger. Frankrijk heeft de hele operatie overgenomen. Vanuit Bamako, de hoofdstad van Mali, Koert Lindijer. Minister Dijsselbloem van Financiën gooit hoge ogen... voor het voorzitterschap van de eurogroep. Hij heeft nu ook zelf gezegd dat hij kandidaat is. Vanmiddag hoorde u dat al in het bulletin. Maar zijn Franse collega Moscovici is nog niet overtuigd. Correspondent Ron Linker. De Fransen vinden dat Dijsselbloem nog te weinig visie heeft laten zien... over Europa en Moscovici wil eerst wel eens van hem weten. Een aantal vragen, bijvoorbeeld hoe kan de eurozone behouden blijven? Hoe kan de groei worden aangejaagd? Hoe moeten de bankenunies verder worden ontwikkeld. Kortom, geen, uh, geen, uh, geen makkelijke vragen natuurlijk om te beantwoorden. Dus de Franse minister heeft bedenkingen bij een, een hele snelle benoeming van Dijsselbloem. Het verhaal in Parijs. De Franse vraag om meer visie zal worden beantwoord. In het gesprek met de Eurogroep maandag zal Dijsselbloem vertellen... hoe hij over alle aspecten van de euro denkt. Europa-correspondent Chris Ostendorf denkt dan ook niet... dat Dijsselbloem de benoeming kan mislopen. Er gaat natuurlijk nog wel wat voorbereiding aan vooraf. Dat is altijd in Europa. Het is pas zeker als er echt gestemd is. En daarom... Uh...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 Weten we het pas echt zeker? Stap voor stap, dus voor minister Dijsselbloem. Een tussenhalte was vanmiddag de Tweede Kamer. Een debat met de minister van Financiën Peter Blokke. Daarna, je hebt dat gevolgd. Uh, in ieder geval is het hoge woord eruit. Hè. Hij is naar eigen zeggen. Kandidaat. Is dat ook onderdeel van die procedure? Ja, het heeft even geduurd. Hè. Tot nu toe hield minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem... zich een beetje op de vlakte. Logisch, want anders gooi je misschien je eigen glazen wel in. Maar stapje voor stapje... en met steeds meer steun van steeds meer eurolanden is hij inmiddels dus zeker van zijn zaak. Vanmiddag tijdens het Kamerdebat was de tijd eindelijk rijp... om te zeggen dat hij er helemaal voor gaat... voor het voorzitterschap van de eurogroep. Uh, inmiddels is deze week afgesproken dat... Uh,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 Uh, ja, ik weet dat dit soort dingen klinken uh, volstrekt ongeloofwaardig, maar het is echt... Ja, het was uh, dus echt zo. Hij wil voorzitter worden. Ja, uh, nou, geloofwaardig, hoe die dat zei, maar hij heeft wel te maken met het gespurten van de Fransen... zoals we net vanuit, uh, vanuit Parijs van Ron Linken konden horen. Uh, ja, die Franse minister Moscovici, die doet inderdaad uh, nog moeilijk. Die wil een toekomstvisie van uh, Dijsselbloem over de euro. Nou, hij kan hem krijgen en Dijsselbloem verwacht dan ook geen grote problemen meer. Nee, dat geloof ik niet. Uh, hij heeft uh, gevraagd of er een uh, mission statement of een programma of een visie zou kunnen komen. En dat is een heel redelijk verzoek. Dat is de vorige keer ook gebeurd bij het aantreden van de heer Jonker. Dus, uh... dus u heeft al zitten schrijven vannacht? Nee, maar uh, dat komt maandag. Maar kan de beslissing volgende week dan wel vallen? Ja, dat hoop ik wel. Dat uh, was bijna niet te verstaan. Hij uh, rende snel de Kamer in. Hoefde hij weer niet zoveel te zeggen op ja. dat moment. Wat een drukte voor deze minister, voor deze kandidaat... voor een hoge functie in Europa. Heeft hij heeft straks wel de tijd om hier in Nederland... Een, een volwaardig minister van Financiën te zijn. Nou, die zorg uh, leeft wel in de Tweede Kamer. Het is misschien allemaal leuk voor Dijsselbloem... om de nieuwe minister Euro te worden. Maar ja, dient hij dan nog wel het Nederlands belang? Uh, past hij hier wel goed genoeg nog op de winkel? Want hij moet hier natuurlijk fors bezuinigen. Maar alleen de PVV doet heel moeilijk erover. Wil je een criticus de mond snoeren, dan maak je hem voorzitter. Voorzitter, voor de PVV is het onacceptabel dat deze minister met twee petten op gaat zitten in de eurogroep. Je kunt niet het belang van Nederland verdedigen... en tegelijkertijd het belang van de euro. Vandaar de volgende motie. Overwegende dat deze benoeming de onderhandelingspositie van Nederland... binnen de eurogroep ondermijnt, spreekt uit dat de minister de functie van voorzitter van de eurogroep niet moet accepteren en anders zijn ontslag moet aanbieden als minister van Financiën aan de koningin. Ja, de PVV staat hierin alleen. Dus uh, Dijsselbloem die gaat er gewoon voor, voor dat uh, voorzitterschap. Hij ziet dat zelf ook uh, helemaal niet zo. Je kunt juist een uh, heel belangrijke rol spelen... Zeker in het voortraject, ook in het oplossen van die eurocrisis. Je bepaalt zelf de agenda, kunt daarmee ook zelf aan de touwtjes trekken. Uh, Dijsselbloem die laat overigens de staatssecretaris Frans Wekers meer doen... Uh, want hij wordt natuurlijk voorzitter van die eurogroep. Wekers die gaat ook aan die tafel zitten. Hij zal dan de Nederlandse standpunten verwoorden. Wel blijft Dijsselbloem hoofdverantwoordelijk en politiek verantwoordelijk. Dus er is maar één die je kunt afrekenen op alle resultaten die in Brussel... Worden Geboekt of juist niet. En dat is en blijft Jeroen Dijsselbloem. En die kreeg het groene licht in ieder geval vanuit Den Haag. Wordt vervolgd en wellicht de bekrachtiging op maandagavond. Peter Blok in Den Haag, dankjewel. Straks hoort u de NS over de dienstregeling. Hoe gaat het morgen verder? Eerst even de situatie op Nederlandse wegen. Met ANWB, Edwin Gertsen. Het is niet drukker dan. Gebruikelijk op donderdag staat in totaal 100 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen knoop met Leendeheide en Afrit Valkenswaard staat 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat vanmiddag de langste file. Voor de Moerdijkbrug 11 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Er is een voegovergang omhoog gekomen... en daardoor kan het verkeer vanuit Rotterdam richting het zuiden... beter omrijden via de A29. De voegovergang wordt pas na de avondspits gerepareerd. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. En dan de situatie op het spoor. Vooral morgenochtend Stan Hoen van de NS. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat gebeurt er met de dienstregeling van de NS morgenochtend? De normale dienstregeling wordt morgen weer gereden. De meteogegevens laat dat, laten zien dat we morgen een normale dienstregeling kunnen rijden. Het weer laat dat toe... En dat willen we ook graag in relatie tot onze klanten, zoals u begrijpt. Zeker, die zaten wel op te wachten dat het inderdaad weer volgens de, de regeling zal gaan. Ja. Uh, was het ook doorslaggevend, de ja. druk die ook kwam vanuit de reizigersvereniging bijvoorbeeld? uiteraard wel kennis van genomen. Uh, en om vier uur vanmiddag hebben we zoals de afgelopen dagen gebruikelijk gekeken van wat hebben we aan componenten, waar moeten we rekening mee houden, kan het of kan het niet. En het is een echt een goed besluit, een uh, wel overwogen besluit ook, uh, om morgen de normale dienstregeling weer te kunnen aanbieden. Ondanks de vrieskou die wel degelijk verwacht wordt. In die zin blijven we gewoon per dag wel kijken of het zand vandaag weer kan. Dus ook voor morgen geldt uh, vanuit die kwetsbaarheid die we nou eenmaal hebben in dit winterweer, dat we ook morgen gaan bekijken wat er overmorgen gaat gebeuren. Maar voor morgen Vrijdag, normale dienstregeling. Dat is uh, prettig nieuws voor de mensen om morgen aan de slag te gaan. Er was wat minder prettig nieuws voor de reizigers vandaag... die met de vira tussen Amsterdam en Brussel wilden rijden. Want er zijn, uh, de vira's zijn uit, uh, uit, uit de ritten genomen. Ze zijn beschadigd. Wat kunt ja. u ons daarover vertellen? Nou, kort. Uh, dat gaat vanavond ook gewoon door om te onderzoeken... wat er nou precies aan de hand is. Wat ik erover weet is dat er drie vira treinen binnen zijn gekomen... met beschadiging toen ze binnenkwamen op het eindstation. Dat had met name te maken met de beschadiging aan de onderkant het plaatwerk... We gaan ervan uit dat dat met winterse omstandigheden te maken heeft. En het onderzoek uh, dat is vanmiddag gestart, dat loopt nog volop. En ook in de loop van de avond wordt dat gecontinueerd. Dus hoe het er allemaal verder gaat uitzien, kan ik op dit moment nog geen mededelingen verder over doen. Maar alle vira's zijn wel uit voorzorg uh, uit, uit, uit, uit de ritten genomen? Precies, omdat het nog niet helder is wat de beschadiging veroorzaakt, uh, zijn de vira's uit, uh, inderdaad uh, er even uitgenomen. De, de trein hebben wel gewoon hun reis kunnen vervolgen naar het eindstation? Uh, ik weet dit verder niet. Nee, en, en waar is dat gebeurd? In Nederland of in België? Uh, mij is die informatie niet bekend. En morgen gaan de Vira's weer rijden? Of dat wordt het nog in de loop uit? van de avond verder bekeken, inderdaad. Dat is uh, wederom slecht nieuw voor, die, voor de Vira. Dat is het absoluut. Daarom hechten we aan een goed onderzoek en daarom gaan we vanavond verder daarmee. Stan Hoen van NS, dank u wel. Tot uw dienst. Hoe krijgen een ijsbaan sneeuwvrij zonder zelf door het ijs te zakken wanneer dat nog te doen is? Nou.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 De ijsmeester, net nog even met de helikopterbemanning gesproken. Wat heb je afgesproken? Uh, ja, ze gaan het nu doen en uh, zij weten ook niet uh, waar ze moeten beginnen, dus ik laat ze hier recht voor ons uh, beginnen. Dus ik denk dat we zo meteen weg moeten, want uh, het wordt één sneeuwmassa denk ik, uh, voor je neus zo meteen. 8 centimeter sneeuw ligt er ongeveer, hè? Ja, 8 centimeter sneeuw. Nou, de helikopter stijgt op, rode helikopter. Ja. We, gaan het, uh, we gaan het meemaken of we hier veilig staan. Ja.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 Of dat wordt schaatsen inkomende komende dagen? Ik hoop het. Ik hoop het zeker voor de kinderen. Want die vinden het toch wel heel erg leuk. Liggen ze al klaar, de schaatsen? Ja, al lang. Die zitten al helemaal niet vet geslepen. En wel, dus. Na een uurtje is de helikopter zo goed als klaar, hè, meneer de ijsmeester. Ja, het is uh, prachtig. De meeste sneeuw is er vanaf. En uh, ja, we zijn heel blij in Hilswast. En ook een beetje trots dat u dit als eerste heeft geprobeerd? Ja, natuurlijk. Uh, het is natuurlijk wel uh, een uh, nieuw geheel uh, eigenlijk voor Hilswast... Dus wat je zo eventjes uh, naar voren laat komen. Ja, andere ijsverenigingen die, uh, kunnen u in hun handen wrijven van nou, kom maar onze kant op met die helikopter. Nou, als het goed is gaat de helikopter, uh, ik zal dat even onder voorbeeld zeggen dat hij nu naar de wijk gaat. Maar uh, ja, er zijn er nog meerdere, maar ja, dan moeten ze zich uh, aanmelden en uh, daar moeten ze hun best voor doen. Wanneer kan er geschaatst worden denkt u? Ik denk zaterdag. Schaats op zaterdag wel. En dat verhaal kreeg nog een staartje... want als de helikopter ergens anders nog banen wil gaan schoonblazen... dan moet een vergunning wel bij tijds worden geregeld... want de piloot was in Hulshorst in overtreding, zo zegt de luchtvaartpolitie. In dit soort gevallen dient er een ontheffing te zijn... van de inspectie leefomgeving en transport. Die was wel aangevraagd, heb ik begrepen. Maar die hadden ze nog niet en ze zijn wel begonnen met vliegen. En eh, dat kan niet, wij zijn handhaven de zaak... en dus heeft die piloot een bekeuring gekregen. Handhaving, ook in tijden van vrieskou. kou. En hoe hoog die bekeuring is, kan de luchtvaartpolitie niet zeggen dat ze aan het uh, Openbaar ministerie ontkennen, heeft waarschijnlijk geen zin. Er waren wat getuigen her en der. Edward Stam, goedemiddag. Hallo. Praten we ook nog even verder over deze helikopteractie. U bent de ontwerper van de Stamfibi, een nieuw soort sneeuwschuiver. Maar concurrentie van een helikopter, wat vindt u daarvan? Ja, nou, het is hartstikke mooi dat ze dat ook gaan proberen. De Stamfibie had het op 2, 3 centimeter ijs, wat die ijsmeester zei ook niet gered. Want gisteren is er in, uh, in Giethoorn ook wel eentje doorgezakt. Die, die was drie centimeter, ook nog te dun. Uh, ja, concurrentie niet. Ik het heb een uur geduurd voor uh, zo'n plas. Of voor zo'n ijsbaan en als je een hele sloot en dan wordt het wel een hele kostbare situatie. En uh, voor natuurreizen is het sowieso zeg maar, niet geschikt. Want als je dan het, het sneeuw eraf zou halen en er zouden dan mensen op gaan die denken van de sneeuw is eraf. We kunnen schaatsen. Maar ja, dat is dus uh, daar in Huls was het niet zo. En dat zou dan in... Uh, op natuurreis ook niet geval zijn natuurlijk. Nee, nou, dan gaat het toch maar even hebben over uw Stamphibie. Ik spreek ik het goed uit trouwens? Ja hoor, ja. Ja, de, de, mijn schaatsvrienden, die, uh, ik was druk bezig met zo'n uh, apparaat. en die, ja, Omdat ik Stam heet vandaag de naam. Een Amphibie, dat is een voertuig die kan rijden en kan drijven. Oh, begrijpen nu. En toen hebben ze hem, uh, gekscherend, hebben ze Stamphibie genoemd. En hoe werkt het apparaat? Uh, nou, het is, eigenlijk is het wat, wat, wat het normaal gebruikt wordt om sneeuw te ruimen. Het is vaak een kwad. En dan met een, een schuiver voor. Maar in, uh, ja, die, die, die, die zinken als ze door het ijs gaan. En toen wouden ze hier niet meer sneeuwruimen. En deze heb ik gewoon een drijflichaam omheen gemaakt. En dat zo licht mogelijk en stevig mogelijk te maken. Nou ja, Daar is aluminium mooi materiaal voor. En dat hij dan zou blijven drijven. En, uh, dus als je de, mocht je er onverhoop doorheen gaan, dan, uh, ja, dan drijft hij. En hij gaat ook niet een enorme diepgang. Dat je ook heel vrij makkelijk weer in de achteruit. dat je zo weer het ijs oprijdt en uh, ergens een ander parcoursje zoekt. Want je hebt natuurlijk last van windpakjes als de sneeuw op ligt, die weet je niet te liggen. En dan kun je een ander parcourtje rijden waar wel de, het ijs dik genoeg is. En zo kun je het uh, mooi door blijven werken zonder dat je allerlei reddingsoperaties hoeft te doen om de sneeuwramen er weer uit uh, het water te halen. Ja, je moet wel droge kleren meenemen natuurlijk, hè, mocht je het je overkomen. Ja, met stamfibie dus niet, want je kunt er gewoon met de gewone schoenen, met de klompjes, kun je gewoon aan. Je hoeft niet eens lazen, aan, want je krijgt niet eens natte voet. Ja, zijn ze al behoorlijk ingezet deze dagen, de stamfibie? Nou, we zijn gisteren wat er met het ijs aan de hand is. Het... Ik snap het niet helemaal goed, want ja, wij hadden normaal hier bij Beltschutslod, waar ik vlakbij woon, hadden wij al lang geschaatst, dus twee, drie nachten. Uh, deze vorst, dan uh, zouden wij, rijden wij meestal al uh, de rondjes met mijn vrienden, maar uh, ja, dat lukt nog eigenlijk nog steeds niet. Ik denk pas morgen en uh, ja, wat, waar dat doorkomt, want zoveel sneeuw ligt er ook weer niet op. Het lijkt of het niet echt door de mist of de bewolking uh, ja, dat, dat de boel tegenhoudt. Ja. En uh, in is dus hebben ze gisteren een poging gedaan. Vol en over, die heeft de baan vrij kunnen krijgen en die is vandaag open gegaan. Die heeft ook een stamfibie. Maar in Giethoorn is het nog niet gelukt. Maar ik denk dat ze morgen wel overal uh, flink beginnen. Ja, is het uh, goede handel zo'n stamfibie in dit soort tijden? Ja, goede handel. Ik, uh, ik heb er geen patent op aangevraagd. Want het ging mij alleen maar omdat ik, uh, waar ik bij mij in de buurt in eerste instantie, dat ik uh, als ik zou willen schaatsen, dat niet de sneeuw mij de schaatspret bederft. En uh, uh, ik heb de molletjes ook niet geleverd, de, de, de kwad zeg maar die in de standfubie zit, want ik uh, wil natuurlijk niet uh, als ik aan schaatsen ben dat ijsverenigingen me bellen van hey, de, het molletje doet het niet meer. Dus die hebben ze elders gekocht. En, het, uh, dus het bedrag voor het drijvende ding is niet zo enorm, nee. Oké, okay, nou, het moet in ieder geval ook leuk blijven, hoor. Ik ja. had uh, een vriendendienst, zoals het ook ging, met ja. de helikopter... die via vrienden werd ingehuurd. Ik dank u yes. hartelijk, uh, Edward Stam, van de Stamfibi. Ja, geen dank. Goedemiddag. Ja, We gaan naar Australië. Een prachtvondst van een amateur goudzoeker, Down Under. Een goudklomp van bijna 5,5 en een halve kilo. Dat ding is tonnen waard. Jongen van Bergijk, goedemiddag. U besloot 2,5 jaar geleden naar Australië te gaan, goud te gaan zoeken. Schreef er een boek over, goudkoors, of hoe ik dacht rijk te worden... in de Australische Outback. outback. Is, is dat gelukt? Nee, dat is niet, uh, ge uh, dat is niet gelukt. Uh, Ondertitel uh, verraad het ook al een beetje. <laughs> het had dus wel nee, gekund. Nee, het had zomaar, het had zomaar gekund, ja. Zo'n fonds zoals deze, bewijst dat ook maar, werd namelijk gevonden... door een amateur goudzoeker. En dat niet alleen. Hij deed het pas sinds enkele weken of zo. Dat dus oh, had mij ook kunnen overkomen. Word je dan, word je dan niet helemaal gek als uh, goudzoeker... dat zo'n beginnersgeluk zo'n enorme prijs oplevert? Uh, nee, nee, nee. nee, nee. Dat is, het, is al, het ligt al weer een tijdje achter me. <laughs> maar de, de, de goudkoorts komt natuurlijk wel weer boven. Dat dus je denkt van, uh, ja, ik ga toch weer eens een poging wagen. Ja, het, het is gevonden in een gebied Ballarat. Kent u dat? Uh, ja, dat ligt in de staat Victoria... aan de oostkant van uh, Australië... En daar is eigenlijk die, die, de, de, de goudkoorts, de goldrushes van de 19e eeuw uh, begonnen. Daar zijn trouwens overigens ook in die tijd gigantische goudklompen uh, gevonden... waar deze een klein beetje bij in het niet valt. Is dat zo, ja? Nog veel uh, groter. Nou, de grootste die daar ooit is gevonden in de buurt van uh, Ballarat... dat was in 1869. Uh, die was 72 kilo. En nummer twee, de Welcome Nuggets... Uh, die is in Ballarat zelf gevonden, waar deze ook is gevonden in 1858, 69 kilo. Maar dat zijn natuurlijk plekken waar de afgelopen anderhalve eeuw is gezocht. En dan zou je denken, er is toch niet zo heel veel goud meer. En al nou, zeker niet meer dit soort zware, zware goudklompen. Je zou bijna denken, misschien is het wel een opzetje van een handige toeristische uh, hoteleigenaar... die op deze manier toch weer mensen naar het gebied zou gaan lukken. Zeg dan mijn argwaan meteen. Nou, je bent niet de enige die die, uh, die, die argwaan uh, heeft. Ik heb natuurlijk meteen even op de alle goudzoekersfora in Australië uh, gekeken. Daar werd al druk gespecule gespeculeerd. Want degene die die klomp gevonden heeft, die is niet mee naar, uh, naar buiten gekomen. Maar hij is naar een, naar een winkel gegaan. Een, een, een metaaldetectorwinkel. En die meneer is met het nieuws naar buiten gekomen. En in elke, uh, elk nieuwsbericht wat je leest in de Australische kranten, zit die alsmaar de, de, de, zijn eigen metaaldetector te pluggen. Dus er wordt op die voorraad druk gespeculeerd... dat dit een soort reclame-stunt uh, is. Maar ja, dat, dat valt moeilijk te zeggen. Die, die klomp is in ieder geval echt, maar, ja. uh, maar... Maar het zou best wel eens heel veel mensen... naar dat gebied kunnen trekken... en die dan allemaal weer bevangen worden door ja. de Goudkoorts. Want wat is en dat, Goudkoorts? En, en die, en die natuurlijk bij die winkel... wel een metaaldetector gaan kopen. Ja, precies. Ja. Goudkoorts, wat is dat? Hoe voelt dat? Nou, dat is, dat is toch wel een heel bijzonder, uh, bijzonder gevoel. Uh, eigenlijk is het wat ik het, het mooie eraan vind. Want ik heb dus ook uh, goud gevonden uiteindelijk. Maar het, klompje, het beste klompje wat ik vond was niet groter dan 3 gram. Maar toch. En hoeveel en is dat waard? Je... Wat zei je? En hoeveel was dat waard? Ik uh, Denk 100 dollar of zo. Uh, dus dat stelt niet veel voor. Uh, maar dat gevoel... Uh, dat je, die, dat je dat goudklompje vindt. Dat klompje wat ik vond, die eerste. Daar ben ik mee naar de goudklomp specialist van Australië gegaan. En die vertelde mij dat dat klompje daar al 2,3 miljoen jaar lag te liggen. En dat is natuurlijk wel een heel bijzonder gevoel. Dat jij de eerste bent die dat klompje vindt. Dat klompje ligt daar al. Nou ja, voordat er mensen waren, voordat de dinosauriërs waren... voordat en... de continenten uit elkaar uh, gingen. Het nou, was een heel bijzonder gevoel. Prachtig verhaal Vo van iemand ja. die volgens mij nog niet helemaal is genezen... van die goudkoors, ook al heeft het hem niet rijk gemaakt. Jeroen van Berghak, dankjewel. Graag gedaan. Vrienden. Radio 1, het NOS Journaal. Het is 1 over half 6, Mark Visser. De treinen rijden morgen volgens de normale dienstregeling, melden ProRail en NS. Vandaag, gisteren en eergisteren werd de dienstregeling aangepast vanwege het winterweer. Dan wel slecht nieuws voor reizigers van de Vira, want de internationale hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel rijdt vandaag in ieder geval niet meer. De NS zegt dat drie treinen zijn beschadigd op hun reis. Het is nog niet duidelijk waardoor de treinen zijn beschadigd. Minister Dijsselbloem stelt zich kandidaat om voorzitter te worden van de Eurogroep. Dijsselbloems naam wordt al weken genoemd, maar hield zich tot nu toe steeds op de vlakte. Minister zei ook dat er voldoende steun voor zijn kandidatuur lijkt te zijn... en dat het voorzitterschap zeer in het Nederlands belang is. En Matthijs van Nieuwkerk is uitgeroepen tot omroepman van het jaar 2012. De prijs van Broadcast Magazine is vanmiddag uitgereikt in Amsterdam... door de winnaar van 2011, John de Mol. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Marco Volf. Met op veel plaatsen bewolking op de meeste plaatsen is het droog, in het noorden komen opklaringen voor en ook elders zou vannacht hier en daar wel even een opklaring kunnen voorkomen. Minimumtemperaturen lopen uit een van min 3 of min 4 op de wadden tot min 7 in het binnenland. Als het in het binnenland wat langer opklaart zou het kwik ook nog richting de min 10 kunnen zakken. En dan morgen, het blijft vriezen. Min 2 of min 3 als maximumtemperatuur. Het voelt kouder aan, want er staat een matige oostenwind. Bewolking overheerst, is wel op de meeste plaatsen droog. En soms schijnt eventjes de zon. Het weekende, weinig verandering in het weer. Misschien zondag en maandag wat lichte sneeuwval. Maar ook daarna blijft het gewoon vriezen. ABB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 150 kilometer file. De files die opvallen staan op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Driebergen en Maarsbergen 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Het is erg druk op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Gorkum staat 19 kilometer. Op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor Polder, 11 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Er zijn problemen met een voerovergang. Die wordt na de spits gerepareerd.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 Daarnaast betaalt u maar 29 euro voor een APK. Ga dus snel naar de Citroën-dealer, want niemand kent uw Citroën beter. Citroën, creatieve technologie. Vanavond in Meldpunt, incassobureaus die u jarenlang achtervolgen terwijl de rekening oploopt. Heel simpel, u moet betalen. De harde aanpak van incassobureaus kan intimiderend zijn. Dit is gewoon dwang. Intimidatie. Wat mogen incassobureaus doen en wat niet? Vanavond in Meldpunt bij Max op Nederland 2.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 Vijf, over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Zijn stoerzegers was Lance Armstrong al kwijt. En de bronzen medaille die hij op de Olympische Spelen... bij het onderdeel tijdrijden pakte, moet hij nu ook inleveren. Als hij tenminste bekend. Komende nacht in het vooraf al veel besproken interview met Oprah Winfrey. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité laten weten. Maar wat gebeurt er nog meer bij een bekentenis van Armstrong op televisie? Marian Olvers, goedemiddag. Goeiedag. Advocaat, hoogleraar, sport en recht. Gaat u de wekker zetten vannacht om drie uur? Ja, absoluut. U absoluut. Gaat. Ik ga wakker blijven. En gaat u dan kijken als sportliefhebber of als jurist? Nou, als beide. Het een gaat, gaat samen met het andere natuurlijk. Ik vind het ook verschrikkelijk wat er nu met de wielrensport gebeurt. Hè? Elke keer weer uh, het wielrennen zo uh, naar voren wordt gebracht als, uh, als een sport waar zoveel doping wordt gebruikt. In welk licht plaatst u dan deze verwachte bekentenis van Lance Armstrong? Ja, deze verwachte bekentenis is voor mij toch wel met name als jurist ook heel erg interessant. Wat gaat hij bekennen? Hoe gaat hij bekennen? He, gaat hij alleen dopinggebruik bekennen of meer dan dat? Hoe gaat hij bekennen? Gaat hij zeggen dat hij onderdeel is van het systeem? Gaat hij andere mensen aanwijzen? Ja, dat is voor mij wel heel erg interessant om te weten. Als u zijn advocaat zou zijn, wat voor advies zou u hem dan geven? Ja, ik zou hem het advies geven om, um, om dat te bekennen waarvan het bewijs en waarvan de publieke opinie denkt dat dat, dat dat in ieder geval waar is, namelijk het gebruik van doping bekennen. En ik zou wegblijven van allerlei andere verzwarende omstandigheden. Dus geen volledige bekentenis? Ik denk dat hij geen volledige bekentenis uh, zal gaan doen, nee. Uiteindelijk een bekentenis kan wel serieuze consequenties van hem voor hem hebben in juridisch opzicht. Hebt u enig zicht wat die kunnen zijn?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 Dus ik vermoed dat, dat dat is natuurlijk een groot risico. Er lopen nog een aantal zaken ook tegen hem. Uh, het kan natuurlijk zijn dat hij voor mij uh, vervolgd gaat worden. Dus het is nog vrij onzeker. Maar uh, het feit is wel dat er het, het consequenties zal gaan hebben. Ja, dat mijnet is natuurlijk een interessant aspect. Hè? Hij heeft eerder onder ede bekend niets met doping te maken te hebben. Als hij zegt vanavond, ik heb doping wel gebruikt. Is hij daar maar meteen schuldig aan mijn aid? met mogelijk dan ook een gevangenisstraf tot gevolg? Nou kijk, dan heeft hij alleen nog maar voor het publiek bekend. En uh, hoe het dan gaat, ja weet je, mijnheid is een strafrechtelijk vergrijp. Dat betekent dat hij zich voor een jury zou moeten verantwoorden. Eerst moet al die zaak gestart worden, dan vervolgens moet daar ook gewoon een uitspraak over komen. Dus dat, heeft dan nog, uh, dat zal, is dus niet meteen al morgen zo. Want een interview met opa Winfrey heeft verder geen juridische waarde. Het, het, nee, het interview zelf. Nou, het heeft natuurlijk wel die waarde dat het weer ingebracht kan worden... bij allerlei andere rechtszaken die spelen. He, dus het kan bijvoorbeeld in een zaak waarin sponsors hun sponsorgelden terug willen... Ja, dat ze zeggen van kijk, het bewijsmateriaal ligt hier, hij heeft het zelf verklaard. Ja. Is het slim dat hij bij Oprah Winfrey gaat zitten? Ja, weet je, het moeilijk is natuurlijk, hè, en dat is altijd weer van, uh, ja, wij zijn zelf natuurlijk geen Lens Armstrong, waarom doet hij dat? En uh, ja, ik kan, het enige wat ik kan verzinnen is dat hij in een hele korte tijd een zo groot mogelijk publiek voor zich weer wil winnen. Ja, en dan kan het wel heel slim zijn, want dat kan je natuurlijk ook, hè, ook die publieke opinie, uh, ook naar sponsors bijvoorbeeld toe, ook in die onderhandelingen daarmee, uh, speelt toch wel een hele grote rol. Want een bekentenis is bij Oper Winfrey een excuus. En excuus bij Oper Winfrey betekent al snel berouw en vergeving van het kijkerspubliek? Nou, wat het bijvoorbeeld een sponsor gaat gewoon ook straks een kostenberekening maken. Stel je voor dat ik als sponsor zo'n bekende sport ga aanpakken. Wat betekent dat dan voor mij als sponsor en voor mijn imago? En daar speelt natuurlijk wel degelijk hoe het publiek. Gaat reageren op, uh, op een eventuele bekentenis van Armstrong een rol. Ziet u een scenario waarbij Lance Armstrong er, hoe je dat kunt zeggen, ongeschonden kan uitkomen? Nou ja, we hebben in het verleden natuurlijk wel meer helden gezien... die vielen en toch weer opkrabbelden... en waarvan we later weer vonden dat dat helden weer waren. Dus uh, ja, uh, je weet het niet. Bovendien is het wel Amerika natuurlijk. En hij heeft een enorme schare fans nog steeds. En wat we ook een beetje vergeten... het is ook gewoon een mens met uh, goede eigenschappen. Dus het is, uh, hij heeft uh, heel veel gedaan voor de kankerbestrijding. En ook dat zullen de men mensen natuurlijk, uh, en hoop ik ook... daarop nog steeds wel waarderen. Is Lens Armstrong ooit voor u een held geweest? Ik heb altijd wel genoten wel van, uh, van de bijzondere prestatie die die altijd neerzetten. Eh, het was wel een op- en top-sportman en een sportliefhebber. Ja, daar hou je van de passie uh, dat altijd door blijven zetten... onder moeilijke omstandigheden presteren. Elke keer toch dat hele peloton achter je laten. Ja, dat, uh, dat was hij altijd wel. Dat beeld die herinnering blijft. Komende nacht om drie uur. Uh, ik wens u veel kijkplezier. Plezier. Blijf wakker. Marjan Wolvers, advocaat en hoogleraar sport en recht. Dank u wel. De situatie in Algerije blijft onduidelijk bij dat gasveld... waar veel buitenlandse werknemers sinds gisteren worden gegijzeld. Bij een luchtaanval zouden verschillende gijzelaars... en ook gijzelnemers zijn gedood. Uh, een goed uur, Lex We Spraken met jou gaf je ons het laatste nieuws. Je hebt de ontwikkelingen gevolgd sindsdien. Uh, wat is daarbij gekomen? Nou, uh, misschien even beschetsen wat er nou aan de hand is. Dus de islamitische extremisten hebben uh, gisteren... In Algerije in de Sahara-woestijn ruim 100 mensen gegijzeld. onder wie zo'n 40 Westelingen. De Algerijnse overheid weigerde eigenlijk te over onderhandelen. en is vanmiddag tot een aanval, een bevrijdingsactie. overgegaan. Daarbij zijn toch een flink aantal doden gevallen. volgens de berichten uit het Verre Sahara-gebied. Uh, daar zouden zes Westelingen gedood zijn volgens het persbureau Reuters. Uh, Zo'n 25 Westelingen vrijgekomen. Uh, Zo'n dertigtal Algerijnen ook gedood bij die poging tot bevrijdingsactie. En 15 extremisten zijn uh, omgelegd. Het lijkt een actie waarbij toch het een en ander is fout gegaan. Ja, zeker, zeker. De eerste reactie is ook nu uit Engeland gekomen... van premier uh, van, uh, van Cameron, die zegt dat de Algerijnen... zonder enig overleg met de Britten, kennelijk ook met de Amerikanen... zelf op eigen houtje begonnen zijn aan die bevrijdingsoperatie... zonder overleg, en is zeer geschokt door de situatie. De ontwikkelingen vanuit politiek kijken hoe zich dat ontwikkelt de komende uren. Lex Runnenkamp, dankjewel. We gaan naar Alwin Oud, die woont en werkt al zeven jaar in Algerije. In Algiers, de hoofdstad, meneer Oud, waar u woont. Het drama dat zich voltrekt, is daar ver vandaan. Hebt u daar een beetje zicht op? Dat is een enam En dan moet je je eigenlijk voorstellen dat er uh, steden voor er gebeurt wat ergens in uh, Noord-Spanje. En je zit in Amsterdam. Uh, die, die afstand uh, moet je ongeveer zo uh, zien... Dus uh, ja goed, het uh, is natuurlijk een beetje het gesprek van de dag hier nu. Hè? Op welke manier wordt er over bericht? Hoe kunt u dat volgen? Nou, dat is permanent uh, op ieder journaal op de radio. Ik, uh, persoonlijk, uh, ik spreek geen radio, dus ik kan niet uh, Algerijnse tv volgen. Maar uh, op de radio wordt er uitgebreid over uh, gerapporteerd. De, de feiten die veranderen met het uur, dus laten we ons daar niet op concentreren. Maar kunt u vertellen wat de impact is uh, voor, voor de gebeurtenissen in Algerije? Nou ja, die impact. Kijk, dit land leeft natuurlijk al uh, of heeft in ieder geval in de jaren negentig veel met, uh, met veel terroristische ellende geleefd. Uh, de impact nu is dat Algerije wil zich zeg maar niet met een Arabische lente bemoeien, niet met een, uh, een oorlog uh, die Frankrijk in Mali is begonnen uh, bemoeien. En nu worden ze zeg maar indirect toch een beetje bij betrokken. En dat dat wil de uh, dat wil de regering niet en dat willen de mensen zelf ook gewoon niet. Die willen hier niks mee te maken hebben. En, dus het is natuurlijk puur een, een boevenactie die hier gebeurt. Ik neem aan dat u reist door Je Hebt u het gevoel dat uw veiligheid wel, wel oké okay is? Ik heb heel Afrika bereisd en ik heb uh, in Marokko gewoond. Ik, ik kom natuurlijk in Europa, ik kom, uh, ik kom overal in de wereld... en ik voel me nergens veilig dan hier. Als je hier naar het zuiden gaat, dus ook dat gebied waar, waar dit nu gebeurd is... en je komt op de airport en je hebt geen escort... Van, uh, of een... Uh, een geaccrediteerde guide of van uh, politie of gendarmerie, dan kom je de airport niet eens af. Dat is dus wel nodig, die beveiliging. Uh, nou, nee, ik zie het meer als een, ja, we zien het meer als een soort van preventie. En ik voel me ook altijd prettig bij als, uh, als dat zo is. In hoeverre hebben de gebeurtenissen in Libië, waar een burgeroorlog plaatsvond, ook een, een soort, soort soort onveiligheid gecreëerd in Algerije. Algerije werkt daar met mannenmacht aan om, om de ellende die de westerse wereld in Libië heeft gecreëerd... om die niet in hun land in te laten komen. Want de, de westerse wereld heeft zeg maar Gaddafi daar verwijderd... maar heeft niks gedaan aan het wapenarsenaal dat daarna is losgekomen. Dus dat moet Algerije zelf oplossen. Dat doen ze met mannenmacht, want ze hebben de hele, alle grenzen zijn bewaakt. Maar je moet je voorstellen dat die andere, want daaronder onder Algerije ligt dus ook Niger en Mali... En ja, daar is misschien wat meer een vrijere stroom uh, uh, van, van handel en van transport gaande. En ja, er zijn natuurlijk heel veel wapens de Mali ingegaan. En dus eigenlijk heeft gewoon de westerse wereld zichzelf in de staart gebeten door, door, door wat ze gedaan hebben. En er was misschien meneer Gaddafi geen goede man, maar ja, ze hadden dan wel wat verder moeten denken dan alleen maar die man weg te halen. Proefde dat ook, een soort verontwaardiging in Algerije over de invloed, de rol, de acties van de westerse wereld? Nee, Algerije houdt zich hele, zeg maar de regering, zowel de regering als de mensen, die houden zich gewoon heel erg op de vlakte. Maar het enige wat zij hier niet willen is weer ellende hebben, want Algerije heeft zijn Arabische lente en zijn, zijn ellende zeg maar, al gehad in de jaren negentig, Zeg maar ver voor de tijd dat het hele terrorisme de wereld overging. En dat hebben ze zelf intern helemaal opgelost. En ze willen gewoon niet meer te maken hebben met, met, met deze ellende. Kijk in al die andere landen... We zijn allemaal jonge jongens die gaan de straat hebben die gaan demonstreren om een beter leven. En dat, dat zouden ze hier ook wel willen. Maar deze mensen hebben dan ouders die zeggen, joh, wij hebben het allemaal al lang een keer meegemaakt, blijf dan maar thuis. Uh, we proberen het gewoon op een nette manier op te lossen. En en, en uh, ja, en dan wordt het dus nu zeg maar via zoiets, ja, indirect toch, ja, wordt het vervelend, zeg maar, uh, wat ze niet willen. De gebeurtenissen van vandaag uh, zijn niet helemaal kenmerkend voor het beeld... wat u zelf ervaart als iemand die al zeven jaar in Algerije woont en werkt. Nee, joh, en, en, en, nee, en wat, wat, ik, wat ik ook vaak uh, zo jammer vind... is dat zeg maar, de, de, de berichten die dan naar de westerse wereld toe gaan... dat is dan zoiets als wat er nu gebeurt. En dat denk ik ook heel veel mensen altijd van... oh ja, dat zijn dan de moslims of de islamieten of wat dan ook. Maar... Die mensen hier die zijn ook allemaal moslim die bij mij werken en waar ik mee omga en noem maar op. Dat zijn allemaal prima mensen, dit zijn gewoon boeven. Net als zo'n boef die allemaal kinderen doodschiet in Amerika op de school. Dit zijn dit net zo goed boeven. Ik heb bijzonder religieuze mensen bij mij in dienst en die zijn hier ook gewoon op tegen. En dat is, uh, dat is gewoon heel frustrerend. En, en, en, en, en, en uh, Algerije probeert zich netjes te houden en netjes te gedragen en met niemand te bemoeien. En ze willen ook niet dat iemand anders zich met hen bemoeit. Ja, dan is het natuurlijk vervelend. Alwin Oud, dank voor uw verhaal. Straks gaan we naar het feest bij het Concertgebouw in Amsterdam. 125 jaar oud zijn ze geworden. Het Vigerse, hoe staat het ervoor? Het is kwart voor zes. Er okay, staat een extreem lange file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Hendekido Ambacht en Gorkum 21 kilometer. Zo. Dat heeft waarschijnlijk ook ja, te maken met de file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Mensen willen daarvoor uitwijken. Daar staat voor de Moerdijkbrug 12 kilometer. Daar is een voegovergang beschadigd. Daardoor is de rechte rijstrook voorlopig dicht. Maar verkeer vanuit Rotterdam richting Breda kan beter omrijden via de A29 richting het zuiden. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. No worries, Simon Webb zou het Concertgebouw ooit zorgen hebben gekend. Ongetwijfeld in de afgelopen 125 jaar. Het is een van de drie beste orkesten ter wereld. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Het wordt gevierd. Dit jaar met 71 concerten, waarvan 40 in het buitenland. Vanavond is het openingsconcert in Amsterdam. En eerder vandaag bij de repetitie was verslaggever Karin Albers. Het Koninklijk Concertgebouw bestaat 125 jaar. Petra van der Vlasakker, tweede violiste, speelt al 33 jaar daarvan mee. Bent u ook een beetje het orkest geworden? Het uh, or orkest wordt wel onderdeel van jezelf, dat is absoluut een feit. Het is, maar het is ook altijd als, vind, vind ik van groot belang om te zorgen... dat je ook een leven naast het orkest hebt. Maar lukt dat nog? Want ik keek naar het reisschema van dit jaar. Nu is dat wel exceptioneel, maar 40 concerten in het buitenland. Alle werelddelen worden aangedaan. Uh, dat is toch bijna niet te doen voor een normaal mens? En tussendoor nog repeteren, nieuwe repertoire instuderen. Ja, wat dat betreft ben ik er slecht om aan te vragen, want ik vind het allemaal enig. Het is de gelegenheid om, om overal te komen om dingen te zien in de mooiste zalen te spelen. En ondertussen loop je in New York en Tokio of in Buenos Aires. Maar met een jetlag. Ja, daar moet je niet over zeuren. Ik bedoel, daar, daar moet je gewoon niet over nadenken. nlc nee. Recent Casper Janssen. Het heeft een enorme wereldfaam, het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Waar komt dat door? Omdat het een geweldig orkest is en al heel lang. Uh, het is opgericht in uh, 1888 en uh, reeds rond uh, 1900 toen uh, Richard Strauss, de componist, maar ook de beroemdste dirigent van toen, uh, hier kwam. Toen vond hij het, het beste orkest uh, wat er op de hele wereld was. Dat was uh, zij konden dingen spelen die uh, geen enkel ander orkest uh, kon en deed en zo perfect. En, Hij en was waar zit hem dat in? Zijn de mensen die hierin meespelen meer gedisciplineerd dan anderen? Zijn ze meer getalenteerd? Ja, dat, dat kwam natuurlijk erg omdat het was een nieuw orkest. Dat is uh, zeven jaar lang door uh, de eerste filmen, Kess, erg streng getraind... En daarna is er natuurlijk een periode van 50 jaar geweest dat Willem Mengelberg uh, hier de chef-dirigent was. En dat was natuurlijk een gevreesd uh, orkesttrainer die uh, niets over het hoofd zag. Het openingsconcert, uh, het programma, spreekt dat een beetje aan? Wat, wat, ja. wat gaat er gespeeld ja, worden? Ja, het is een geweldig programma. Vanavond wordt er teruggekeken op precies 100 jaar geleden. Muziek uit 1913. En dat zijn stukken van uh, Berg en Semlinski. Dan is het natuurlijk de moeder aller muziekschandalen, Le Sacre du Printemps. Uh, wat natuurlijk ook in 1913 ging en dat uh, ontzettend oproer in Parijs uh, opriep. En dan is er nog uh, de wereldpremière van Lindbergh... en in opdracht geschreven van uh, het Concertgebouworkest. Dus dat is uh, een prachtprogramma. En u zit in de zaal om te recenseren voor ja, de NRC? Zeker, ja. Nee, met groot genoegen. Hierboven dat bordje met diepe brok. En Gaat u dan, omdat het een bijzonder jaar is, extra aardig zijn? Nee, helemaal niet. We zijn streng als altijd. Maar ook uh, vaak enthousiast als altijd. Want het is een geweldig orkest. En het is natuurlijk een van de grootste genoegens op de wereld... om dat hier ook in deze zaal te horen. Want je hebt het orkest en je hebt deze zaal. En dat is natuurlijk... In 125 jaar is dat uitgegroeid tot een totale symbiose. Het orkest kan niet. Ik denk niet van het ander onder. We, we hebben elkaar zo nodig. En het is. Ja. Want het orkest is ook, denk ik, groot geworden door deze geweldige zaal. Ja, en met die legendarische akoestiek. De klanken. Le sacré du printemps van Stravinsky. Vanavond is er geheel te beluisteren in het Concertgebouw in Amsterdam. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Goedemiddag. EPO besmette het hele wielrennen. Dat is de opening van NRC Handelsblad. Met de intrede van het wondermiddel EPO begin jaren 90 werd de kiem gelegd voor de dopingcrisis waarin de wielersport zich nu bevindt. Dat hebben 70 renners, ex-renners, artsen, ploegleiders... en andere betrokkenen gezegd tegen de NRC. Afgelopen 25 jaar is er volgens hen niet één professionele wielenploeg geweest... die niet is geconfronteerd met dopingproblemen. In december onthulde de krant dat toprenners van de Rabo ploeg bloeddoping en EPO gebruikten. Volgens de krant dringt de conclusie zich op dat resultaat op korte termijn... niet samengaat met integriteit. Sponsors, publiek, media en ploegbazen eisen overwinningen. Renners bezwijken onder die druk en onder de verleidingen van de dopingspuit. Lance Armstrong, u hoorde er eerder over, was dus bepaald niet de enige. Vannacht vanaf drie uur is op het digitale kanaal TLC... te zien hoe hij te biecht gaat bij Oprah Winfrey. Er zijn weer eens problemen met de vira. de snelle trein van NS High Speed. Door de winterse omstandigheden doet hij het niet meer. Op Twitter wordt geïrriteerd gereageerd, maar ook wel cynisch gesproken wordt van de vira Een twitteraar vraagt zich af, treinen kapot gevroren, waar zijn ze dan van gemaakt? Verder zijn er veel reacties zoals, wat een waardeloze bende. Zowel uit Nederland als uit België. Iemand suggereert om de treinstellen te gebruiken om het cellentekort op te lossen, omdat niemand de deuren open krijgt. Een ander constateert, daar gaan de miljarden slechte investering van de NS. Kijk eens naar de Zwitsers en de Zweden. Tijdens de huidige winterse omstandigheden in Nederland heeft blijkbaar nog niemand zich er zorgen over gemaakt of er wel genoeg strooizout is om de wegen in Nederland ook de rest van de winter sneeuw en ijsvrij te houden. En terecht blijkt uit een bericht op de website van het Parool. Rijkswaterstaat gaat er volgens de krant van uit dat er ruim voldoende zout in voorraad is. De voorraad die afgelopen jaren is aangelegd was gebaseerd op een zware winter. Daarvan kunnen we tot nu toe nog niet spreken. Een paar cijfers. Tot nu toe is 50.000 ton zout over de wegen uitgestrooid. En voor de rest van de winter is nog zo'n 150.000 ton over. Moet genoeg zijn, is het idee. Een paar weken geleden vernoemde Groot-Brittannië een deel van zijn bezit in Antarctica naar koningin Elizabeth. Een aantal landen in Zuid-Amerika was daar niet zo blij mee. Onder die landen natuurlijk Argentinië, dat de Britten het liefst ziet verdwijnen. Vooral ook van de Malediven, de Falkland-eilanden volgens de Britten. En nu laat Chili zich ook gelden in het Zuidpoolgebied. De BBC besteedt er aandacht aan. Premier Pinheiro van Chili bezocht het continent deze week en, heel symbolisch, hij plantte een vlag in het Chileense deel van Antarctica op de plaats waar een onderzoekstation voor wetenschappers uit Chili moet komen. U hoort premier Pinheiro en een tolk van de BBC. Today we are taking another step to strengthen our Antarctic presence. This new base on Union Glacier will be one of the closest to the South Pole after the Americans and the Chinese. It will allow us to project our nation towards this continent. The continent of the future. Pinheiro zegt onder meer dat Chili zijn positie op Antarctica... versterkt met de vestiging van een onderzoeksstation. Naast stations van de Verenigde Staten en China... ligt het Chileense onderzoeksstation het dichtst bij de Zuidpool. Verder noemt Pinheiro. Antarctica, het continent van de toekomst. Vermoedelijk ook omdat er misschien veel olie in de bodem zit. Ja, een klein probleempje. De claims die Groot-Brittannië, Argentinië en Chili op Antarctica hebben... overlappen elkaar grotendeels. En dat zou in de toekomst uh, toch best eens voor problemen kunnen zorgen. Heer Bout de Jong, dankjewel voor dit media-overzicht van deze donderdagmiddag. We hebben verslaggevers gestuurd op pad naar de Vira. Dus even kijken of we daar met de reizigers kunnen spreken. We gaan in ieder geval bellen met Rover om te praten over die problemen met de Vira. Opnieuw, opnieuw, opnieuw. De feiten straks na zes uur. Dank u Kort op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie, Heer Herakles. Komt de vijf schop. Lat! Ten TKC. En nu de hoekschop die doel gaat jou ja hoor. Dan ligt hij erin. Hij ligt er al in. En op kwart voor 9, AZ Vitesse. En het open En ook het TK Short Track, sprint, het WK snowboarden en het Australian Open. LOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.